Betere toekomst voor de Oekraïners. In zijn nieuwjaarsboodschap zei hij dat de Oekraïne vecht voor vrede. Verder bedankte Zelensky iedereen die daar het afgelopen jaar aan heeft meegeholpen. Hierin zei president Poetin in zijn nieuwjaarstoespraak dat Rusland de oorlog in Oekraïne gaat winnen. En de oudejaarsloten van de staatsloterij... vlogen in een recordtempo over de toonbank. Verkochten er de afgelopen tijd met z'n allen bijna 8 miljoen. Dat zijn er nog nooit zoveel geweest. Vanavond is de trekking met een hoofdprijs van 30 miljoen euro. Vorig jaar viel die prijs op 2,5 loten in Heemskerk en Bladel. Het weer van weer online? Lokaal kan het glad zijn. Tijdens de jaarwisseling is het droog... en schommelt de temperatuur iets boven of onder nul. Morgen op Nieuwjaarsdag veel wind en later ook winterse buien. Het wordt 3 tot 6 graden.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 De beste hits uit het Foute Uur. Dit is Fout en Nieuw. But you talk too much, man You're ruining my high I wanna lose the feeling Cause the roof is still in his on fire And you looking good for the getting I'm a rider Whether in a hoodie or a linen a provider You should see the jury on my women And I'm living it up The squad stays filling the truck With chicks that's willing to triz with Me, put, put your up. body in me.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 Nu al morgen. morgen Bank. Creëer de mooiste basis voor jouw interieur met Carwei. Nu tot 50% korting op bijna alle vloeren. Carwei, maak het mooier. Open nu AZM Deposito Spaden en ontvang drie maanden een aantrekkelijke rente van maar liefst 2,5% op jaarbasis. Bekijk de actievoorwaarden op asmbank.nl. Nu bij de goedkoopste supermarkt volgens Kassa. Twee oververse appelflappen, slechts 1 euro.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 Daar, en zongen we nog steeds Chantal, In Amsterdam, gaan we lekker uit onze stekker Zo pak, Volker, jouw woel. Wakken doel, staat dan overvloed. Cool. Ey, ze bakken net samen Shoot op brauw bij mijn bal gehakt. Presentaties in mijn sap, uit een blik, geen tap. Knallen open op, hoofd mijn achtergeboog en gaan grapen. Zo snel het is wonderbaar. Is er een fles? Tapen wij het moet dan maat. Koning van de fituur van Snack of Bouwen. Witte gaan niet doen, moet ze tijdens weer de En ik schwaai naar de politie. Want vanavond hebben ze niks op mij. Ey. en de beste hits uit het Foute Uur. Dit is Fout en Nieuw. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.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 Q Music.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 Op meerdere plekken in ons land zijn hulpverleners bekogeld met zwaar vuurwerk, melden regionale media. In Leidschendam bij Den Haag werd vuurwerk gegooid naar agenten, net als in Assen. En in Nijmegen gooiden jongens met bivakmutsen vuurwerk naar de brandweer. In Lunteren in Gelderland is een schuur in brand gevlogen, waarin dozen met vuurwerk lagen opgeslagen. Door de brand ontplofte het vuurwerk en daarom kon de brandweer niet meteen blussen. De schuur is verwoest, maar er is niemand gewond. Een paar meter verderop staat een huis en daar lijkt de schade mee te vallen. In het centrum van Dordrecht is de brand en een historisch pand onder controle. Op foto's is te zien dat de vlammen een tijdje uit het dak sloegen. Alle bewoners konden veilig naar buiten. Ook huizen ernaast werden uit voorzorg ontruimd. De brand in Dordrecht ontstond waarschijnlijk op het dakterras. En op Oudjaarsdag zijn zeker twee records verbroken. We hebben een record vuurwerk gekocht... waarschijnlijk omdat het de laatste auto nieuw is dat het kon. Het gaat om een bedrag van 129 miljoen. En mensen kochten nog nooit zoveel oude jaarsloten van de staatsloterij. Bijna 8 miljoen en de trekking is straks. Het weer van weer online? Lokaal kan het glad zijn tijdens de jaarsloten...